Jan van der Putten met het NOS-journaal. Boekontwerper Irma Boom heeft de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten gekregen. Boom, die ook bekend is van het logo van het Rijksmuseum, is de eerste grafisch ontwerper aan wie de Johannes Vermeerprijs is toegekend. De prijs beloont uitzonderlijk artistiek talent. En ging eerder naar onder meer fotograaf Erwin Olaf en architect Rem Koolhaas.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 Frankrijk probeert volgend jaar het begrotingstekort te verkleinen. In een brief van de Europese Commissie schrijft de regering... dat ze 3,6 miljard euro aan extra besparingen heeft gevonden. Dat komt doordat Parijs minder rente betaalt over staatsleningen. En er komt ook meer geld binnen doordat fraude beter wordt bestreden. De man die vastzit in verband met de dood van het 17-jarig meisje... dat gisteren werd gevonden in Eindhoven... is de ex-vriend van het slachtoffer. De man van 22 meldde zich gisteravond op het bureau. Het lichaam van het meisje werd gisteren gevonden achter een plantenbak in een kantorencomplex. Op haar school is vanavond een bijeenkomst gehouden voor ouders en leerlingen. In Groot-Brittannië worden vragen gesteld over de beveiliging van premier Cameron. Cameron liep vandaag in Leeds op straat toen een man zomaar tegen hem aanliep. Volgens de politie was de man aan het joggen en had hij geen kwaad in de zin. Maar parlementsleden vragen zich af hoe iemand zomaar zo dicht bij premier Cameron kon komen. Het weer nog, het is helder, er staat weinig wind... waardoor de temperatuur daalt tot plaatselijk 5 graden. En er kan een mistbank ontstaan. Morgen flink wat zon, bij 15 tot 17 graden. De dagen daarna is het licht wisselvallig en het blijft zacht. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu het laatste uur.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 ja ging, ik, ging het niet goed, uiteindelijk uh, raakte ik uh, psychisch in de war. op mijn dus achttiende uh, ging ik van school van school weg. Ja. uiteindelijk en, uh, ja, was uh, ja in het ziekenhuis geweest, opgenomen, problemen. wat mm. het precies is, ik ja, hoeft niet. Uh, <coughs> maar uh, uiteindelijk ben ik daar dus uh, <coughs> uh, uh, teruggekomen weer. heb ik het vierde jaar, toen was ik weer hersteld, heb ik het vierde jaar gedaan. ze hebben me gezegd van uh, ja je niet, de, je, je hebt het derde jaar, je hoef je niet opnieuw te doen.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 Uiteindelijk, uh, nou, examen, uh, ik heb uh, het ik, examen gedaan. Ik, ik had er zo'n hoofd, ik denk, dit wordt niks. Dit is niks geworden, denk ik. dit ben ik gewoon, wordt een ik herkans, ik moet het kunnen. Dus ik was in mijn woning en de mentor van mijn school kwam binnen met een roos en ik was gewoon geslaagd gefeliciteerd, ja. Ja, dat was Jij gewoon en is, echt een kind is, van als ik dat, dat verhaal ja. vertel, omdat ik gewoon eigenlijk gewoon vier jaar, of een, een jaar lang in het vierde jaar gewoon niet geen Duits heb gehad ja. en toch geslaagd ben, gewoon omdat ik voor mijn Duits gewoon. <laughs> dat is gewoon dus wil ik de Heer ook voor danken. Ja. En uh, ja, en, dat zodoende, dat de, de tijd, en Toen was de tijd van de Gertelmach voorbij. mij. Uh, ja, zo Zodoende, mm. zodoende was, nou, heb ik op school gezeten en is het taal van de Gertelmach ook. En uh, ja, en uh, ik werd ook wel uh, op een of andere manier door de leerlingen werd ik op een of andere manier wel gezien als een uh, ja.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 Ja, toch anders was dan anders eigenlijk. Maar ja, dat maakt mij niet uit. Ik heb mijn examen gehaald en ik ben er doorheen gekomen en ja, daarom. Zo is dat eigenlijk. En wat ben je daarna gaan doen? Je bent nu aan het werk, wat doe je voor werk? Daarna ben ik na mijn college ben ik gegaan naar ben ik verhuisd van Zandvoort naar Beverwijk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 je houdt het veel als heel baby. veel en oh. normaal dan ja. als, als als normaal medig kind zeg maar. Ja. En uh, ja, later ook uh, uh, uh, ja eigenlijk een eh uh, uh, ja, noem je dat en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 Ja. Ik ben ook in therapie voor gegaan. Mm. En uh, dat hielp niet. Dus uiteindelijk, ik ben om mijn zesde, zevende, wel echt, wat ik nog wel wat ik wel ontroerde, weet ik nog wel, om mijn vijfde, weet ik nog, zes jaar, was er een uh, vrouw, en die was nu een aan mij, zeg maar. Mm. En uh, toen, als ik dat aan ja, denk denken kan ik nog wel uh, slapen, en dat was echt die vrouw, een hele lieve vrouw, dat die vrouw Kager heet, was werkzaam in Haarlem. Mm. En die vrouw verongelukte, op de snelweg in Frankrijk, op weg naar haar vaders begrafenis.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 Uiteindelijk ben ik Frankrijk ben ik in hondeloos terechtgekomen gekomen. Daar heb ik dus vandaag ging het de goede kant op. Was vanaf ja. mijn 14, vanaf mijn 11e tot en met mijn 15e. Ja. Maar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 op, uh, uh, uh, ja. Dus eigenlijk ben ik daar dus heen gegaan, zeg maar. En daar werden ze, hebben ze gezien dat ik te, eigenlijk een te zacht, aardige jongen was ook. En, niet, en, en, uh, ja. en, en, en niet die harde aanpak nodig had, die echt die gangster, gangster nodig hebben, die echt uh, groepsgevoelig zijn, snap je? Ja, ja hoorde ik niet nee, bij thuis. De, de persoonlijkheid. Andere persoonlijkheid. Ja. ja. En dat zagen ze al binnen drie, vier maanden al. Twee maanden al, drie, Toen nou, ben terug, ik ook vier, he? vijf maanden ben ja. weggegaan. ben ik naar een uh, groep gegaan in Deventer. Ben ik, of Twello was dat. En... Uh, mm.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 Ben ik, helemaal, ben ik helemaal doorgeschoten in. De, in, de, in, de, in de, was ik in de war geraakt? Dus ben ik wat medicijnen waren ook gestopt? Ook in een soort psychose terechtgekomen? Ja.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 en dan uh, gingen we bidden en we gingen alles gingen vertellen vertelden zeg maar, hoe hoe het zat het evangelie weet je we gingen bidden en uh, ja, en uh, en ik raakte, ik raakte me zo en uh, ik zat zo met we gingen zo met alle met drie om, om elkaar heen en raakten elkaar aan en gingen we bidden en in het begon in in het begin in, in één keer begon ik gewoon in het tongen te bidden. Dus Dennis, ik zeg wat voor taal dit Ik denk wat is dit? Zeg ik, het was geen iets al Was geen iets dus. Ik begon in één keer in, in, in, in een taal te bidden, zeg maar in tongentaal te bidden. Dat was echt, het was gewoon echt bijzonder gewoon. Echt wat, mm -hmm. en dat god mij dat uh, ja, gewoon heeft, ja. Uh, ja, daarvoor heeft uitgekozen. Dat god die de, God de, god waard, god, waard, ja, ja, gegeven, god de taal me gegeven.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 En is, zei is verzekerd. Ja, Willem, dat is net zoals zo als ik bijna ben nu. zei ik dacht, <laughs> Ja. ja nee, dat bedoel maar ik. In het geloofleven ben je dan nog een beetje. In het geloofleven staan ja. en, en, en Willem zei dat ook snel. Ja, nee, maar dat snel. Want Willem zei dat ik zie al een progressie in jou. Ja. Maar kijk, ik, hij zegt ook, ik heb, jij hebt iemand nodig die jou begeleidt, zegt hij, en dat ben ik dan. Je hebt iemand nodig die jou onderwijst ook en ook en ook uh, helpt, zeg maar ook en.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 Jezus gehoorzaam. Dat Jezus wat al ja. zegt in de Bijbel. zal nog grotere wonderen doen dan ik gedaan heb. En ik wil voor de zieke bidden ook dat, dat ze ook dan dat ervaren. Dat ze dan zeg maar beter genezen zijn. En dat ze dan, dan vragen. Hé, hoe kan dat? De, geen dochter kan maar even genezen. En toch ben ik ja. nu genezen. En dan zeg ik toch. Hé, toch ja, als Jezus dan aangememen in hun leven. Als dat ze dan bekeren. Mm -hmm. Dan zou ik dan toch zo wel. Uh, mooi is ja, dat. Ja, ja, ja, ja zeker. Het ja, is mooi om te zien. Als je ziet dat mensen genezen. Hè. Als ik zag dat jij voor zieke bad. En dat mensen genezen. Dat ze zeggen. Hé hey, wat gebeurt er nu? Ja, ja. En dat je dan uit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 is de weg de waarheid in het leven dat is voor mij zo en, dat is, en andere mensen zeggen, ja, die niet geloven is dan misschien niet zo maar het is toch zo, het staat in de Bijbel namelijk daarom dus, ja. Ja, nou, ik zie mezelf wel als echt een vurige evangelist, prediker, echt zo, ja. over de wereld heen ja.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 Voeding krijgt en die gaat dan weer groeien in zijn geloofsleven. Ja, dat, dat heb jij dan ook als je het woord meer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 dat jullie ook zeg maar, ook, met mij, ook, mij ook helpen erin en ook mij ook nou, en mij ook, be over uh, mij ook bemoedigen zeg maar ook en uh, jullie ja. ook voor jullie veel bedanken ook en, uh...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 ZANG EN